Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Op een eendenbedrijf en een kippenbedrijf in Kamperveen is men bezig de dieren te ruimen. Vanmorgen is op de twee bedrijven die naast elkaar liggen vogelgriep vastgesteld. De bedrijven vallen onder de gemeente Kampen. In de buurt is nog een pluimveebedrijf en daar worden de dieren uit voorzorg afgemaakt. Er is nu vogelgriep vastgesteld op vier pluimveebedrijven in Nederland. Aisha, het meisje uit Maastricht dat woensdag werd gearresteerd toen ze terugkwam uit Syrië, blijft nog zeker drie dagen vastzitten. Dat heeft de onderzoeksrechter bepaald. Het OM verdenkt het meisje van 19 ervan dat ze naar Syrië ging om deel te nemen aan de jihad daar. Haar moeder heeft haar teruggehaald naar Nederland. Volgens het OM is die moeder niet zelf in Syrië geweest, maar ze heeft haar dochter mogelijk opgewacht aan de Turks-Syrische grens. Een pol van 33 die vorig jaar in Limburg drie mensen heeft doodgereden... is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. De bestuurder schepte een meisje van twee en haar opa en oma. De ouders van het kind reageerden woedend op de taakstraf. De vader gooide een stoel naar de rechter. Hij werd daar op de rechtszaal uitgezet. Nederland wijst vergeldingsacties van Israël tegen Palestijnse aanslagplegers en hun familie af. Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken gezegd na afloop van de ministerraad. Israël blaast sinds een paar maanden weer huizen op van Palestijnen die Israëli's hebben omgebracht. De galeriehouder in Amsterdam die Mein Kampf heeft verkocht, wordt niet gestraft. Er was duizend euro geëist, maar volgens de rechter is dat niet nodig. Mensen kunnen tegenwoordig de tekst van het boek van Adolf Hitler zo op internet vinden. Het straffen van de galeriehouder om Joden te beschermen tegen discriminatie is ook niet nodig volgens de rechtbank. De verkoop van Mein Kampf is sinds 1974 verboden. Het weer... Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht in het westen en noorden mogelijk een spatje regen. Morgen meest droog en 10 tot 14 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, 8 kilometer tussen Naarden en Muiden. A9 Amstelveen richting Alkmaar, 5 kilometer tussen Amstelveen en Knopend Raasdorp. De linker rijstrook is dicht door een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat bij Gouda 4 kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag ook 4 kilometer bij Delft Zuid. 7 kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Knopend Kleinpolderplein. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West 5 kilometer. Op de parallelbaan van de A16 richting Rotterdam staat tussen Rotterdam Feyenoord en knopend de 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda 4 kilometer tussen Zwijndrecht en knopend Klaverpolder. A20 Hoek van Holland richting Gouda 5 kilometer tussen Schiedam en knopend de Plein A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5. A27 Utrecht richting Gorkum door een ongeluk bij knopend Everdingen.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 Is zin in zief n met nu het weekend in Now Nouai had the time of my life no I never feel like this before. Yes I swear it's a true and I'm owe it all to you Dat jij gek bent op Griekenland. Ik denk, nou, dan moet ik toch even... dan moet ik toch even... Mieke steeuw erbij hebben natuurlijk. Mieke's uh, prachtige muziek uit die film... Sorbas da uh, La danse de Sorba. Of uh, die film heette Sorba de Griek. Sorba de Griek. Opgenomen in uh, Rodostad. Ja, met die mooie man. Ja, Anthony Quinn. Hè? Ja, ik... ja, Anthony Quinn. <laughs> ja. Goed, het tweede uur van Zandvoort draait door. Dames en heren, dat is... Uh, het is uh, natuurlijk een beetje de, de, de, de stamtafel, zeg maar. Zeggen. De muziek mag ietsje zachter, hoor, maar een klein beetje zachter. Zo. zo ja, laten we het even op de achtergrond heel zachtjes meelopen. Die prachtige muziek van Deel uh, Devenrakis. Uh, ja, twee uur, we zitten hier met z'n drieën in de studio en we wachten nog steeds op de verbinding met, uh, met uh, Pluspunt. Dat uh, gaat zo ook wel weer uh, uh, gebeuren, denk ik. Uh, uh, nou ja, laten we het eens over Zandvoort hebben. Ja. Want well, het is een hartstikke leuke badplaats. Een, uh, leuk dorp. een hartstikke leuk dorp, een leuke badplaats, uh, veel activiteiten, vooral ook, dat is altijd heel ja. belangrijk. Uh, en wat mij dan zo verbaast, dat wat nu dan weer de grote discussie is op dit moment, en als je de, de, de, de, de reacties op Facebook ziet. Nou, sorry gemeentebestuur, maar dan zijn jullie niet erg populair met uh, wat er op dit moment aan de hand is. Namelijk de op handen zijnde dwangsom van het circuit, omdat ze zogenaamd één dag te veel herrie gemaakt zouden hebben. Nou, als je de reacties op, uh, op Facebook leest... Uh, dat ligt er niet om. Nee, ik heb ze gehoord van jou. Ja, ja ik heb gisteren gezegd. Ja. Uh, uh, hoe kan dat nou? Ik bedoel, kijk, uh, Zandvoort is een toeristische gemeente. Ja. Uh, je, je leeft voor, nou, voor een groot percentage van het toerisme. Ja. En dan uh, toch dit. Dat, uh, ik snap dat niet. Ja, het een beetje, wat, wat lastig is, want ik ga nu eigenlijk... Zeg maar, vanuit de optiek van een wethouder ga ik antwoord geven... Ja. Want als, als, als gemeenteraad ga ik hier niet over hoor, wat er nee. aan, de, aan de hand is. Dus, maar ik, ik kan wel redelijk invullen wat, wat er gebeurd is. Mm. En dat is: uh, uh, het circuit heeft, uh, even uit mijn hoofd hoor, 11, 12 uh, UBO-dagen per jaar. Mm -hmm. Die mogen ze gebruiken om ook herrie te maken. Ja. Nou, het is natuurlijk de mogelijkheid geweest om de DTM hier naartoe te halen. Mm. Het circuit heeft gezegd: Joh, op zaterdag heb ik die UBO-dag niet nodig. Dus uh, wat we, maken niet zo, we komen niet boven de 55 decibel uit. Nee. Dat is toch gebeurd. Ja. Nou. Dan kan je natuurlijk als gemeente. De gemeente is toezichthoudend orgaan sinds dit jaar, dus die moet ook controleren. Ja. En dan kan je zeggen, ja, er zijn geen klachten geweest, want dat heb ik ook gelezen. Hm. Maar er is wel een handhavingsverzoek geweest van de Milieufederatie. Ja. En die mag je niet naar je neerleggen als gemeente. Ah, Oké. Okay. Ik kijk even naar Hans. Hebben we verbinding? of uh... Nou, oh, hij is nog beter. Nee, dus ik, dat, dat is er, zoals, ik het, zoals ik het lees en zoals ik het ga inschatten, is dat gebeurd. Er is een handhavingsverzoek ja. gekomen. En er wordt nu gezegd van gemeente Zandvoort, uh, u moet erop uh, inspelen. Ja, ja, En volgens mij hebben we een beller. Ja, volgens mij hebben we een beller. <lacht> nou, we gaan eens dus even kijken of we verbinding kunnen krijgen met, uh, met Pluspunt. Ja, yeah. nu, horen we, nu horen we wat meer in ieder geval. Uh, ter plaatse ah, met Pluspunt. beter. Ja, het is veel beter nu. Uh, uh, bij, pluspunt, bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs is Angela de Koning. Angela, vertel. Nou, ja, uh, na de nodige toespraakjes en dergelijke... Uh, is uh, winnaar geworden de ijsbaan. Oh, ah. En de aanmoedigingsprijs was voor het jeugdhonk. Ja, ah, dat is mooi. Uh, die ijsbaan, ja. dat, dat, is, dat is wat elke, elke, ja, wat binnenkort weer in, uh, in het dorp neergelegd wordt, ja. hè? Precies, die. Ja, ja. Ja, ja ik probeer uh, dadelijk even de mensen daarvan voor de microfoon te krijgen. Maar dat moet buiten gebeuren, want binnen, binnen lukt het niet, het niet helemaal. We hebben te veel storing. We hebben te veel storing. Nou, ja. um, leuk dat we dat weten. Dus de ijsbaan is winnaar geworden en de is winnaar geworden. En de hoe heet het? De aanmoedigingsprijs is voor het jeugdhonk. Voor het jeugdhonk. En huh? die doen ontzettend leuk werk, heb ik al begrepen. Ja, vertel. Ja, de, ze houden in principe gewoon de de jeugd van de straat. Oh, dat is heel gunstig. Dat is wat ze doen. Ja. En ze organiseren dus leuke dingen en ook zorgen ze ervoor dat jongeren dus ook inzicht krijgen in hun gedrag. Hm. Oké. Okay. Wat nou. altijd al. Wel... Ja, ga door. Ha, wat aardig is natuurlijk. Ja, goed. Nou, probeer eventjes iemand uh, aan de telefoon voor een reactie ja. te krijgen. Zodra je dat hebt, dan uh, we houden we contact met je. En uh, zodra ja. je iemand hebt, dan komen we gezellig bij je terug. Ik bel weer terug uh, ja. zodra ik iemand uh, te pakken heb. Oké, okay, dan horen we je straks Oké. Okay. Okay. Is goed. Oké. Okay. Tot zo. Tot zo. Goed. Nou, ja, nog even een klein stukje. Zorba de, <laughs> de Griek. Een beetje omdat nou, het vond... het, Wel leuk. Wel ja, le ja. Leuke winnaars. Ja, leuke ik vind winnaars. ook gewoon. Ja, de ijsbaan ook. Dat is zo'n grote vrijwilligersgroep die daar elk jaar staat. En die ja. mensen die. In ieder geval de, de, de opbouw natuurlijk al wat zoveel tijd kost. Maar ik gewoon van morgens vroeg tot s'avonds laat met kerst oud en nieuw. Dan denk ik nou, ja. klas hoor. Ja, erg leuk. Ja, ja ik denk wij, wij hebben er wel eens, wel eens live, uh, live staan uitzenden. Dat weet ik nog wel. En uh, twee jaar terug geloof ik. En dat, dat was hartstikke leuk. Ja, en dat en stijde, tussen... We stonden daar dus... Uh, ja, je, je stond het nou, je... zeggen bij de Kluwijn met een halletje. Uh -huh. <laughs> He hebben ze er ook bot Heb He je filmpje? nou zo'n slecht idee van me dat ik overal met de drank ga staan? Nee hoor, ik zou niet durven. <tot> het nee, nee het, was, het was ontzettend leuk. Nee. Ik, ik, ik hoop dat we dat dit jaar weer kunnen doen. Ik zou dat vreselijk leuk vinden. Want wij stonden daar toen met. Uh... Met, uh, met CFM stonden we daar, met CFM lunch En uh, deden we dus het, het, het lunchprogramma. En dat was hartstikke leuk om te doen. Ja, is dat goed. Nee, het is, daarom zeg ik, het is echt erg leuk. En dat vind ik met zoveel mensen die zich daarvoor inzetten. En het wordt toch helemaal weer geregeld. En ja, uh, ja echt hartstikke leuk. Maar ook voor het jeugdonk hoor. Want ik ben daar... We zijn laatst op uitnodiging van Floortje ook geweest. Uh -huh. uh, wat ze daar deden. Het is dan even spijtig dat ze op dit moment niet meer op hun eigen locatie even kunnen... Maar het is hartstikke leuk voor de jongeren. Op dat moment waren ze bezig met een cursus zelfverdediging. Dus uh, ja, dat is, uh, het initiatief is hartstikke goed. Erg leuk. Dus ja. uh, de aanmoediging is ook uh, compleet verdiend. Oké, okay. zullen we een muziekje doen? Ja, hè? Zullen we maar even een plaatje doen? Ja, we doen een plaatje. En dat is uh, Ben Saunders, de winnaar van de eerste. Ga maar het touwtje weer. Uh, de winnaar van, van de eerste, uh, Voice of Vollend. En nu hebben we hier met z'n allen uh, een seniorenmomentje, <laughs> om het zo maar even te zeggen. <laughs> dat, is echt, dat is niet... zijn de woorden van Belinda. hoor? Ja, nee, dat mij. klopt. Nee. Door, zo noem ik het ja, ook altijd. Hij ja, noemt dat een seniorenmomentje. Nou, wel een seniorenmomentje. Want we zaten te, te, te, te denken tijdens de plaat van... Wie won nou ook weer de tweede aflevering van die Voice of 100? Het was die meid, die dame met die harp. Ik weet niet of de tweede was of de derde... maar iets van kroes of zo van de achternaam? Ja, of zo? zoiets. Kroes ja, heette ze wel. Maar ja. hoe, zoiets, maar van voor, maar, voor de, nou, voor de voornaam nou, hezen. Eh, dus dat is de huiskamervraag. U kunt uh, de prijs... Uh, er staat een prachtige prijs op, dames en heren. stukje kaas. Een stukje kaas. <laughs> mag u zelf komen <laughs> halen. Een stukje worst mag ook, hebben we ook nog in de aanbieding. Nee, we hebben een fantastische prijs hoor, voor degene die het goede antwoord weet, hoe dat meisje Kroes ook weer van de voornaam heette. Ilse nee hè? Nee, het was nee. geen Ilse. nee. Maar, nou, we gaan de, de huiskamer vragen, als u het weet. Help ons, want hier word je helemaal gek van anders een hele avond. Ja, dan mag u aanstaande zaterdag, dames en heren, dus Morgen. We morgen hebben we een fantastische prijs voor u, mag u aanstaande zaterdag bij V&D in Haarlem de hele zaterdagmiddag Gratis met een roltrap op en neer. Nou, dat is toch een prijs, hè? Dan ga je dus gelijk. Kijk, kijk, kijk. <coughs> Dan ga je dus gelijk voor in de boeken, hè? Dat we dat even weten. Dus, ehm. <hijs> dat we dat, dat, dat, dat, dat weten. Sir van Antwoord. Uh, ja, ik vind het, het zo'n mooie gelegenheid. En het is natuurlijk ook vrij uniek. En eh, ik vind eigenlijk, eh, ja, als buitenstaander zeker, ik ben geen Zandvoorter, maar al als buitenstaander vind ik toch eigenlijk dat dat circuit, ja, dat moet op handen gedragen worden, vind ja, ik eigenlijk. Ja, maar dat, volgens mij zijn we het daar ook wel op, toch allemaal over eens. Ja. Het is toch, ja, ik vind het ook, ik vind het geweldig, want dat is, de, het, het circuit is Zandvoort en Zandvoort is het circuit. Dat is ook gewoon, oh. de, de hele wereld kent ook Zandvoort, dat vind ik nog steeds. Ja. Van, als je dat zegt van, de, waar kom je van? Zandvoort, ze kennen nog allemaal van de Races. Ja. ja. Ik heb daar Graham Hill nog zien, he, zien racen. Nou, dat was in de jaren zestig. Ik had een oom die helemaal gek was van autodrace. En dan, dan mocht ik mee. Zo, dan nam ik de hele familie mee naar het circuit toe. En het was, het was geweldig, joh. Dan zaten we daar. Met, uh, Graham Hill en uh, Jim Clark, geloof ik, en toen, ging, toen gingen ze zeker 100 kilometer. Nee, ja, veel Harder. Nee. <laughs> nee. Ja, want dat, nou, dat vind ik ook wat mooier met die historische Grand Prix. Als je dat ook weer ziet, al die wagens ja. van toen. Ja, geweldig. Dat, ja, dat is echt dat is toch mooi. Dat vind ik echt dat vind ik helemaal geweldig. Ik vind het eigenlijk beter en mooier dan het nieuwe. Ja, ja, vind ik veel leuker. Ja, dat heeft, dat heeft een bepaalde nostalgie en charme. dat is, echt dat is eigenlijk, het. Ja, dat, <laughs> we worden <laughs> oud. Ik, ik, ik, ik weet het, nog dat twee jaar geleden stond, stond ik uh, met, met de band, stonden wij daar te spelen op het uh, Raadhuisplein. En dan kwamen die dingen langs, nou we konden onze muziek vergeten hoor, want ze maakten, ze maakten, meer, ja, ze maakten herrie. meer herrie ja, maar, dan, dat dan is wij. Echt, uh, het heeft, het heeft <laughs> gewoon ook iets ja, dat, gewoon dat dat betreft. Echt helemaal geweldig. Oké, okay, we gaan Angela weer even erin halen, want Angela is aan de telefoon. met uh, En die heeft waarschijnlijk iemand bij de microfoon staan. Dus uh, Hans, ik zou zeggen, schuif maar open die handel. Dan uh, gaan we horen wat, er, uh, wat er, er gebeuren staat. Is Angela aan de telefoon? Twee minuten. Twee minuten, oh, oh. dat is mooi, dan kunnen we nog even doorgaan over het circuit. Uh, dat is wel gezellig. Uh, en wat ik wel, wel las in, in het stukje hoor. Van de, de, de, het is een, een voorgenomen dwangsom zoals we dat dan officieel zeggen. Dus ja. de boete is nog niet. Dus de stukje kan nog een zienswijze tegen indienen. Ja. Maar ik vind het. Wat ik jammer vind hieraan, is dat het uh, um, dat negatieve weer, weet je, wat, wat, er om, wat er omheen gaat hangen. Ook gewoon dan denk ik. Jo, het is een hartstikke mooi evenement. Het is wel gelukt. En dan gaan we na de hand toch ook weer zeuren over dat geluid. Dat er te veel geluid is geweest. Ja, ik ben misschien dan uh, iets te simpel door de bocht, maar dan denk ik, ja. Je weet dat dat circuit er is. Je weet dat dat circuit ook bedoeld is om herrieën op te maken. Dat hoort nou eenmaal ook bij Zandvoort en dat hoort bij het circuit. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, weet je, het is net zoiets als dat je. Uh dat Schiphol gaat wonen en zeggen: Ja, er zijn vliegtuigen daar. Ja, dat weet je. Ja. Ja, nou, stond ook, dat vond ik dus. er stond ook een, een, een verhaal van een dame. Eh, bij die Facebook-reacties staan. Van ja, ik stond toen op de camping. Naast het Park, Zandvoort. En ik werd s morgens al vroeg wakker gemaakt door het geronk van die automotor. En dan denk ik: Mensen gaan dan op een camping op de Mokerij staan. Ja, je, Maar dan denk ik, dat, als je naast de circuit gaat staan, dan weet je. Het, dan is ja, de hert toch? En dan wordt het al gezegd: Ja, de hertjes en de, en de vosjes en die vinden het allemaal niet leuk. Nou, ik ze op de baan zien lopen. En ze stonden trouwens langs het dek ook van... Uh, die vonden het ook wel gezellig wat er allemaal aan de hand ja, hadden. Ja, die stonden, ik, heb een her, ik heb een paar hetten ja. gezien... die stonden gewoon boekjes bij het oude. Ja, dus, met de ronde tijden. waren hele intelligente herden. Ja. Die waren daar gewoon... Nee, dus, waren... Wat mij betreft zouden, zouden er ook veel meer Ubo-dagen mogen zijn. Maar ja, wij gaan ja. er niet over, jammer genoeg. Nee? Wie nee. gaat daarover eigenlijk? Oeh, ik denk het, het Rijk gaat erover over. Het Rijk gaat erover. Ja. Ja, wat ik, in eerste instantie heeft de provincie er ook mee genomen. Volgens mij is het gewoon nationale wetgeving. Oké. Okay. Maar ik ben daar niet helemaal in thuis, hoor. Okay. ga ik meteen heel Nou, we gaan het Rijk even bellen. We gaan gewoon zeggen van Rijk, denk erom. Eh, Dit de circuit is een levensader voor Zandvoort. En eh, kom op met die dagen. Ik bedoel, eh, het hoeft niet elke week. Ja, het ja. trekt ook veel toeristen, denk ik. Of niet? Ja, dat, nou moet je kijken naar de historische Grand Prix. Wat voor ja. mensen erop afkomen. Ja. Dat mm -hmm. is toch een super evenement. Nou, Zo'n DTM ook, dat, is, dat heeft gewoon naam. Het ja. heeft echt een naam. Ik denk, het is, het is, ze willen komen ook graag naar Zandvoort. Want het is hier ook gewoon goed geregeld. En het is hier nog een gezellig dorp ook. Nou, dat ja. wil je nog meer. Ja, ja. dat bedoel ik. Nou, en, ja. en we praten niet over duizenden mensen. Maar we praten over tienduizenden ja, mensen. Ja, daarom. Dus, dat is toch mooi. De, de, de, zeker met de nostalgie van vroeger. Je ziet ja. wat, nu wat ze... Allemaal nieuwe kant ook, hoor. Die ze uitgaan. Ja. Met, het, met, met het fietsevenement wat ze hebben. En die stormloop. Dus ja. daar zit ook een ontwikkeling op. Wa waarom is eigenlijk, is eigenlijk dat volume 1, Formule 1 eigenlijk weggegaan hier? Geld. Nou, dat is een kwestie van geld. geld. Oh, is dat geld? Ja, dus Kijk, vuur meneer. Geld. De, de, de, de bellus wou ik zeggen: Nee, Edelstein. De Zijn Egg, broer. Nou, die, heeft zoveel, die, heeft, die heeft zulke grote dollartekens in zijn ogen, dat, dat is gewoon niet op te brengen. En daarom zie je ook dat zo'n zo, zo Formule 1 Grand Prix, die, die verdwijnt veel meer, steeds meer naar, naar landen als China en Qatar Katar, ja. en, en dat soort apenlanden. Ja, ja, ja. Daar, daar verdwijnt dat heen. Ja. In Europa heb je geloof ik nog maar één of twee Grand alleen Nee, vier geloof ik. Hongarije hebben we nog. We hebben uh, Duitsland, uh, Duitsland nog. Spanje en Spanje hebben we nog. Dan, dan, dan houdt dat geloof ik wel een beetje op. En Engeland, nou, dan houdt het een beetje op. Het ja. zijn er al vijf. Ja, het zijn er al vijf. <laughs> we mogen niet klagen. We zitten aan vijf. Nou, we gaan even een klein stukje muziek doen. En uh, afwachten. En je draadje. Ja, dat draadje. Het zit een beetje los. Dat is een beetje irritant. Nou, ik hou hem al vast. Uh, even een klein stukje muziek nog, voordat wij verbinding zoeken met Angela bij Pluspunt. Hij mag over de schuif. ...voor die toe uit te zetten, maar dat doen we toch... ...want we gaan even contact zoeken met Angela. Die staat bij Pluspunt... ...bij de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. Nou, we weten intussen wie er gewonnen heeft. Angela, ben je daar? Ja. Ah. En wie heb je bij de, bij de microfoon staan? <laughs> hoi me? hoi me? Hallo? Manny? Ja, hoor, dat kan. Komt u maar. Oké, okay, ja, ik heb geen feedback nu. Oh, Oké, okay. nou, uh, bij mij staat uh, Rob de Graaf, dat heb ik goed begrepen. En uh, voorzitter Winterwonderland. Voorzitter van Winterwonderland. En dat is uh, in Zandvoort. En dus ook uh, de, de, een van de mede uh, oprichters en dergelijke van de Ijsbaan. Allereerst gefeliciteerd, ook van namens ZFM. En uh, vertel. Ja, vertel, vertel dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik uh, mag reageren. Ja, Het was heel spannend. Uh, we waren met uh, vijf uh, vrijwilligersorganisaties uh, genomineerd. Uh, Timmerdorp, een van de grote concurrenten. Uh, Dimitri, die ook weer bij ons vrijwilliger is. Die was net zo zenuwachtig als dat uh, wij waren als, uh, als bestuur. Uh, ja, je bent zenuwachtig. Het lijkt, lijkt net of de televisiering wordt uitgereikt. Hanslaan. Dat is heel, heel raar. Uh, toen we met z'n allen naar voren werden geroepen... Uh, Maakte Gert-Jan Bluis, wethouder gemeente Zandvoort, er best wel een spannende gebeurtenis van. Want wij hadden met z'n allen zoiets van, jeetje mine, wat gaat er allemaal gebeuren? Nadat de eerste twee afvallers werden aangekondigd, zoals hij zei, in willekeurige volgorde, hadden wij zoiets van, jeetje mine, willekeurige volgorde, nummer vijf, nummer vier, wat moet willekeurig zijn? Ja, en toen op een bepaald ogenblik... toen werd de runner-up, zoals dat vaktechnisch heet... werd genomineerd. En dat vond ik heel erg terecht. Dat werd het jeugdhonk. Jeugdhonk met heel veel problemen. En ik gun ze van harte... dat de vergunningen nou eindelijk eens een keertje... worden doorgezet. Dat ze subsidie krijgen. Zandvoort, gemeente Zandvoort zit hier... financieel zwaar weer. hoeveel we helemaal geen geheim over te maken. Maar ze, ik, ik, ik gun het ze zo verschrikkelijk... want ze doen echt heel veel goed werk. Ja, en dan in één. ja, dan... Wordt het of het Timmerdorp of het wordt de ijsbaan. En toen uitgeroepen werd dat wij het werden. Nou, ik, heb, ik was echt helemaal uit mijn plaat. Ik was <lacht> zo trots. Zo trots op al die mensen. Bestuur waarmee ik uh, samenwerk. De vrijwilligers waarmee ik samenwerk. En, zijn uh, er nogal wat? en dat zijn er inderdaad nogal wat. En als bestuur bestaan uit, uit zes personen. Uh, heel hard aan het werk. Heel hard aan het werk om sponsoren binnen te halen. In het bestuur hebben we allemaal een beetje onze eigen taak. Ik ben onder andere mede verantwoordelijk voor het binnenhalen van de, van de sponsoren. Leo Miesbeek, nou een naam als ik die noem, iedereen kent hem geloof ik. Ja, dus wij, mee... wij, wij, wij kennen hem ook. Ja, jullie kennen hem ook. Hè? Ja, ik geloof dat jullie een beetje connecties hebben met, met zijn lieve, lieve, lieve vrouw. Um, die doet het ijs samen met Melwin Dreuze, Ingrid Muller is samen met mij degene die alle administratie en, en dergelijke uh, er doorheen halen. Helma Hoogland, een van de mensen die uh, aan het begin heeft gestaan van, uh, van het realiseren van het idee. Helaas kon ze er vanavond niet zijn. Nee, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn heel, heel, heel erg blij en heel erg trots. En ik denk terecht. Uh, ik heb het nou twee keer meegemaakt... De IJsbaan, en ik moet zeggen dat het iedere keer weer een leuk feestje is. Het is een feestje, en we bestaan dit jaar vijf jaar. En uh, ik ga toch haar naam even noemen. Ik wilde het heel erg lang uh, een beetje als een soort van geheimje houden. We hebben aan het einde van de ijsbaan, dat is 3, de, uh, nee, 3 januari 2015 alweer, hebben we altijd van de veldtransport uh, bereid gevonden om een truck neer te zetten tussen het raadhuis en, uh, en de ijsbaan. Dat is een beetje een traditie geworden. Van de veld heeft dit jaar het ook weer Toegezegd, waarvoor waanzinnig veel dank. Maar we hebben ook een hele beroemde artiest hier in Zandvoort wonen. En dat is niet Ellen Clark, dat is Luna. En Luna is uh, Marie-José. Ja, en die, je kent haar, nou helemaal leuk. Uh, ik heb haar ontmoet op de ondernemersavond. En zij is bereid om gewoon heel belangeloos voor ons op te treden. Tijdens de disco uh, On Ice, zoals dat wij dat op hebben gedaan. Ja, daar ben ik onvoorstelbaar trots en onvoorstelbaar blij mee. Dus ik zou zeggen, jongens, allemaal komen. En trouwens, wat ik ook, wat ik ook nog even aangeven, 13 december, ja. dat is nou over een paar weken al, hebben wij de officiële opening. Daarbij gaat het terras tijdelijk eventjes dicht voor al onze sponsoren, want die moeten we echt in het zonnetje zetten. Um, Natuurlijk gaan we de, de, de, de belangstellenden niet vergeten, we gaan hapjes rond, uh, rondbrengen, dat soort zaken. En waar we heel erg met het bestuur over bezig zijn, is om dit vijfjarig bestaan uh, toch een beetje een, een, een extra, extra tintje te geven. Door uh, mogelijk, maar daar moeten we in het bestuur nog uh, een, een consensus over krijgen, om alle kinderen van Zandvoort gewoon een vrijkaartje te geven. En te zeggen, jongens kom naar die ijsbaan, schaats. Schaatsje rot, zou ik haast ja, willen zeggen. Ja. Van vroeger van Renjerot. Heel, ja, ik ben ook al oud. En dat willen we gewoon teruggeven naar uh, alle kinderen in Zandvoort. En naar uh, alle mensen die, uh, die, ons, uh, die ons steunen. Dus ik, uh, je staat hier voor een hele, hele, hele trotse uh, voorzitter. Dank je wel. Nogmaals gefeliciteerd en bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan, dank je wel. Oké. Okay. Nou, dat is, dat is ja, mooi, hè? Tot he? zover. Tot zover. En uh, ik geef de microfoon weer terug aan Ruud. Nou, dankjewel. We zijn er weer. Ja, ja we zijn goed er he? weer. Goed hoor, helemaal goed. We zien jullie weer. Tot zo. Uh, nou, dat is, dat is mooi. Uh, dat, wordt, dat wordt een feestje dan op die ijzeren. Ja, dat wordt, wordt, echt, een feestje. Dat wordt ja, echt een feestje. Dat, uh, ik, heb, ik heb goed geluisterd dan naar Rob. dus. Uh... Ja. Schaatsen voor de kinderen. Schaatsen voor de kinderen. Twee kaartjes. Jij gaat gewoon op je knieën er naartoe. Nou, nee maar. hoor, dat, uh, ik, heb, ik heb van zulke knieën, dus ik, uh, ik waag me daar niet meer aan. Oh. Nee hoor. Nee, Trouwens, Nee nee nee. Maar je gaat toch niet stiekem een baantje trekken zo? Of nee, je... nee, nee nee nee nee nee nee nee nee nee dat doe ik niet meer. Nee uh, ik ook niet. Dat ben hoor. ik er oud voor? Nee, ik ben er gewoon. Kom nou. nou nee, kom. Je bent nooit ergens oud voor. <laughs> Ik, ik, ik heb nooit kunnen schaatsen. Ik heb het wel eens, wel eens geprobeerd. Ik, ik weet nog, als kind kreeg ik van mijn vader, kreeg ik, van mijn ouders kreeg ik schaatsen. En ik dacht, wat moet ik daar in godsnaam mee? Dat was ik een jaar of vier, vijf, denk ik dat ik was. En toen kreeg ik van die houten schaatsjes, die moest ik dan om. En, en bij ons in Beverwijk had je toen nog de, een hele goede gemeenschapszin natuurlijk. Nou, achter het flat hadden we dan van die plassoentjes, achter het flatgebouw. En, en dan had je van die plafondjes. En dan, toen had je ook nog echte winters. Toen verloor het nog een graad of tien. He, dat is tegenwoordig bijna niet meer zo. Maar goed, dan werden die dingen onder water onder gezet. Water ja, ja, ja, dat ja En ik dan ook hadden, we, hadden we ons eigen ijsbaantje. Dat en, weet ik ook nog. En, dan moest ik meeschaatsen. Nou, keusie. niet vanuit bij dan maar we is ook in ieder geval... Als kind toen ik in Amsterdam woonde, natuurlijk ja. de Jaap Edenbaan in, ja, ja, in de winter. Ja, ja. ja dat was al luxe natuurlijk. Ja, dat was al heel luxe. En in, in Hoogvorm <laughs> was het ook, hoor. werd het een, een veld naast het, het zwembad werd altijd onder water gezet. Ja. En nu hebben ze op het Raadhuisplein hebben ze wat. Ja, ja net waarom ja. dus? Die hebben we net gewonnen. Maar ik kan me ook nog herinneren. Ik weet niet of jullie het nog weten. Dat we één jaar heeft het zo gigantisch gevroren. Dan kon je schaatsen op de op de, op de stoepen. Ja. Ging op de schaats over een stoep, ging naar school ja nou Wat ik me herinner, dat we twee van dat soort winters gehad hebben. De, de ergste was natuurlijk 1963. Dat de helft was, van 63. Ja, ja, ja. Dat was, ja, ja, ja. was ja, ja. Ja, een winter niet, hè? Nou, toen lag, de, ik weet nog dat, dat toen, toen lagen de sneeuw. Ik woonde toen in al Haarlem, in Haarlem Noord. En, en nou, dan lagen de sneeuw open. In, in april lagen de bergersnee nog. Die, ja, dat, en, dat was niet weg ik, te devenen. Ik was er nog niet. maar, nee. nou, maar, hebben, maar en, en 79 hebben ze ook zo'n zo zo winter. Dat is ook zo heel erg erg. <laughs> Maar goed, de ijsbaan heeft gewonnen. Vinden we vreselijk leuk. Ik hoop ja. eigenlijk ook weer stiekem... en ik hoop dat het bestuur van ZFN meeluistert. Bestuur meeluistert, ja. Zitten wij aan tafel, man. Ik maar net zeggen. <laughs> <laughs> en, nee, maar ik weet ook dat de programmaleider mee, mee zit te luisteren. Dus, dus ik ga toch weer een lans breken... dat we daar ook met de radio gewoon weer een dag live kunnen uitzenden. Dat zou ik zo leuk vinden. Ik heb dat twee jaar geleden gedaan en ik vond dat zo leuk. En uh, dan met mensen praten en zo, kinderen die aan het schaatsen, waren in het sfeertje gewoon. Er was een koor ook, dat, was, dat waren de beachpop -zingers. Die, uh, die waren daar toen ook. En die stonden daar kerstliedjes te zingen. En dat was zo leuk, joh. Dus weer... Ik hoor net iemand hier aan tafel die, die vanavond daar een keertje gaat oefenen. Ja. Met zingen. Ja, ja zeker, ja. Ja. ja. Dus misschien kan je het even ja. met ze... Ja. Ik, misschien... ik zal het ja. vast met ze erover hebben. Hij zingt Bas. Hey, zingt hey, maar we waren zo leuk met level 42 bezig, laten we er even mee doorgaan... want ik vind het zo leuk om die plaat nog een keer te horen. Mark King, de bassist, dames en heren, die hele aparte manier van bas spelen... en dat komt omdat hij zijn duim met iets van metaal had ontwikkeld... Ontwik en daar sloeg hij dus als een gek mee op die snaren... en dat gaf dat specifieke geluid. Kon hij natuurlijk niet met zijn gewone duim doen... want dan had hij de dus snee erin gaan staan natuurlijk... Want ik weet niet, je basgitaarsnaren zijn nog niet bepaald vriendelijk voor je duim. Dus hij had zijn duim ontwikkeld met, met iets van, van metaal. En daardoor ontstond dat unieke basgeluid van Mark King. En. Level 42. 42. En dat we heet uh, Love Games. En uh, ja, wat het leuke is dat als je dus uh, van die uh, discussies hebt over dat speciale geluiden... dat er dan dus sommige mensen ook gelijk andere speciale geluiden naar boven komen. Maar dat horen we zo dan. Um, ja, ik, ik, ik, ik kreeg al uh, een uh, hele snelle reactie van onze programmanleider. En uh, die zegt, uh, goed idee, ga, we gaan het doen, we gaan het proberen. Om uh, dus inderdaad live te gaan uitzenden vanaf de ijsbaan. En dat lijkt me ontzettend leuk om dat te doen. Uh, gewoon zo tussen 12 en twee, want dan is het meestal heel gezellig daar. En uh, nou, dat vinden we een goed idee. Kom je dan ook langs, gezellig? Ik kom altijd langs als het gezellig hoor. is. <laughs> je moet overal, overal te nou ja. vinden waar het gezellig is. En Zandvoort is gezellig, toch? Zandvoort is onwijs gezellig. Ja, ja? Is toch? het is toch een werelddorp. Ja, ja dat vind, dat ik vind ik wel. Ja, dat vind ik wel. Ik had laatst dat zat ik ook te bedenken. van denk ik, ik kwam hier wonen toen was ik 23. Dus ik woon al meer dan de helft van mijn leven uh, in Zandvoort. En nee, ja. ik denk het is toch... Het heeft iets. Ja, ik ja. weet niet het, het, dat... Ik had een, en dat is het opvallende. Want we, mijn dochter die studeert nu in, in Leuven. En de, toen, we, toen ze daar... Uh, op een gegeven moment brachten we de weg. En toen zegt ze op een gegeven moment... Wat is het hier stil, hè? Ja. Ik zeg, hoezo stil? Ze zegt, ik hoor de zee niet... En ik ruik hem ook niet. Nee. Dan dacht ik, ja, dat is een echte zandworst. Maar dat heb je vaak niet eens in de gaten. Maar die, die zee, dat heeft natuurlijk zo'n magie ook, vind ik. Oh, ja, ik, vind, nee, ik ben gek op de zee. Maar, ja, ik, ik, maar je hoort ik, hem ook ik, altijd, he, die zee. Bedoel, het is, ja, maar het is je, een... je, je hoort hem... Je merkt dat pas dat je hem hoort, zeg maar, dat die zee er altijd is. Op het moment dat je, dat je ergens anders bent. Dan, ja. dan ben je van, oh ja, wacht even, we mis wat. Ik mis wat. Ik mis ja. dat, dat hele... Ik, ik, ik weet ook wel dat mijn, mijn tante en oom van mij vroeger. die hadden, hadden een huisje aan het strand in Bloemendaal. Ik vergeten. En Ik weet nog als kind. dat je nergens zo goed sliep als op het strand. Want die, die, dat, dat zachte ruizen van die zee. dat, uh, dat deed het er wel. Ja, dat is mooi. Ja, Dat is echt mooi. Wij gaan ook altijd. als we op vakantie ook altijd zijn, toch? Altijd ja. Even, ja, wij moeten altijd naar de zee. Ja, we gaan even. Ja? We hebben een beller. We hebben een beller. Nou, dan gaan we weer even naar de beller. Oh, nou, er is een heleboel geluid hoor van de beller. Nee, we horen, we horen niks. Heel slecht, ruisje. Oké. Okay. Um, dat nou, doet me denken aan Toon Hermans. Was dat Toon Hermans trouwens? Wat ja? ruis ja, dat het ruisje was. <laughs> <laughs> wat ruis in het, het was. Uh, nou, we gaan het even uh, oplossen, proberen tussen. Ja, We kunnen het proberen. Ja? Ja, ja, daar is ze weer. Ja hoor, kom maar. Is die er? Oké. Okay. Mooi zo. Nou, naast mij, voor mij, staat uh, Floortje Valk. Van het uh, jeugdhonk. En jullie, waren, uh, jullie kregen de aanmoedigingsprijs. Hoe trots zijn jullie? Wij zijn ontzettend trots. Ik vond het wel heel gaaf dat we waren genomineerd. Dat vond ik al een wijze eer. En dat we ook nog een prijs hebben gewonnen. Dat vinden we echt geweldig. Helemaal te vet. Ik denk terecht. En ik denk ook uh, met name voor het werk wat jullie doen, want dat is niet de makkelijkste doelgroep. Nee, nou ja, dat, dat wordt misschien zo gedacht, maar ik vind het een hele leuke doelgroep om mee te werken. En, uh, en het is uh, ja, juist omdat het uh, wat oudere nou ja, kinderen en jongeren zijn, zijn het, is het een doelgroep waar je ook uh, nou ja, een boel van terugkrijgt. En uh, die ook graag wat voor je terug doen. En uh, dat is heel erg gaaf. De, zo werkt het wel vaak, hè Maria? Als je iets, iets goeds voor ze doet. Je krijgt er wel een heleboel voor terug. Tenminste, doorgaans. Ja, dat klopt zeker. En nu we het project Use Your Talent hebben gekoppeld aan het jeugdhond. Dat jongeren vrijwilligerswerk doen in Zandvoort om naar het jeugdhond te mogen komen. Merk je inderdaad dat, dat jongeren het eigenlijk heel erg leuk vinden om, om dingen terug te doen. En om vrijwilligerswerk te doen. Dus het is heel, heel erg leuk om te merken ja, dat, ze, dat ze er ook eigenlijk niets voor terug hoeven te krijgen om iets voor een ander te doen. Dat is heel mooi om te horen. Ja, op deze manier uh, is er misschien toch nog een klein beetje toekomst. Een heleboel toekomst. Ja, dat is het, het zeker. Ik, ik denk dat de jongeren die ik ken, ik ken natuurlijk maar een klein deel van, uh, van de jongeren van Zandvoort. Maar de jongeren die ik ken, uh, weet ik zeker dat die een uh, super toekomst gaan krijgen. Want wat die allemaal kunnen en uh, wat voor talenten zij allemaal hebben. En hoe ze die inzetten op allerlei manieren. Gaat dat helemaal goed komen. en heb ik daar alle vertrouwen in. Ja, ik vind het onwijs leuk dat jullie daar ook aandacht aan besteden. En dat ze op deze manier hun talenten kunnen ontwikkelen. Ik vind dat ontzettend mooi. Ja, dankjewel. Het is een mooie computer. En uh, namens ZFM gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Oké, okay, dankjewel. Ja. <hums> ja, en, uh, dankjewel Angela voor deze reportage van uh, vanuit Pluspunt. En uh, gaan we gaan nog even naar Pieter Frampton! <applacht> even te vinden waar, uh, waar dat, hoe dat apparaat heet, hè? maar dat kon ze gauw niet vinden. Uh, maar dat, dat slangetje wat hij. Nou, wat is je mond. Zit Nou, het gaat nu helemaal af, ronde. Het wordt tijd dat het programma ophaalt. wij Nee, zijn <laughs> maar, maar even dicht. Kom maar goed. Ik moet eventjes. Uh, ik zit even wat verkeerd te doen, gewoon hier. Ik was iets aan het zoeken en dat, dat, gaat, dat gaat niet goed. Dus dat maar we oplossen. hebben de huiskamervraag opgelost, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De huiskamervraag is opgelost. De prijs is eruit. De prijs is eruit. Iris Kroes. Iris Kroes. Nou. Ja, en weet we je, kunnen wie... je, ja, je We kunnen vanavond. weer slapen we kunnen weer slapen vanavond. En weet je wie hem gewonnen heeft? Tada! Tada! Ja, dus, dus morgen... Morgen dus. dus. gaan dus we mag jij naar de V&D in Haarlem... En dan mag je de hele middag gratis met roltrappen wanneer... Nou, ja, dat, dat, ik jij, ben ik een hartstikke blij, dankjewel. Ja, wat ja, ja, ja, een feest. Echt, ja, wat een feest. Ja. ja, echt een feest. Mag ja. zou ook iemand meenemen, of niet? Ja, mag wel. Ja, <laughs> nou, nou, ze, nou, ze, zijn nou. die, ze zijn die kinderen achter, hoor, bij V&D. Kijk eens even. zijn die kinderen achter. Ik probeerde even Goud Child in Time te vinden... maar dat, dat, dat, dat lukt me net even niet meer, zo snel. Uh, we gaan even, hoe, hoe, hoe, even kijken van de klok. Zes en een minuut. minuut. Oh goed, dan moet ik hem uh, toch nog zien te vinden. Ja, en dan ook ja maar nog... Child in tuin is heel lang, hè? Ja, het is heel lang. Is maar heel lang. ik zal kijken of we er nog een stukje van kunnen. Nou, dat willen. is speciaal dan voor thuis, hoor. Want uh, ik heb iemand thuis zitten die vindt het helemaal geweldig. Dus dan... Uh... Nou, uh... Hij is aan het zoeken. Ja, ja, dat... Uh... Nee, Ruud, niet onder tafel. Ik heb hem al, hoor. Heb je hem al? Kijk eens even. Heerlijk. Zwijmel. Nou, tijdens dit prachtige intro, uh, want dit duurt... Uh... kwartier, denk ik? Tien minuten, dus oh. dat, daar redden we het wel mee. Belinda, ik vond het ontzettend leuk dat je bij ons in de uitzending wilde zijn. Ik vond het ook erg leuk, ik vond het erg gezellig. Ja, vonden wij ook. Hans? Zeker. Bedankt voor de techniek die je gedaan hebt. Angela, die hoort, dat hoort ze waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval, Angela, bedankt voor je bijdrage vanuit Pluspunt. En we gaan er gewoon uit. Beetje stof uit je oor af al voor allemaal. Want we draaien hem gewoon zo ver mogelijk als dat het nieuws ons toelaat. Deep Purple, Child in Time, speciaal voor Belinda thuis. Toch? Ja, ja, ja, absoluut. Voor de kids thuis. Oké, okay. nou, luister en huiver. Deep Purple. Sweet child in time, Your...